Drie uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Syrische Nationale Coalitie wil meedoen aan de vredesconferentie over Syrië in Genève. De oppositiegroep, die gesteund wordt door het Westen, heeft dat besloten na twee dagen vergaderen. Voorwaarde blijft wel dat de conferentie leidt tot politieke veranderingen in Syrië. De regering van president Assad weigert juist aan te schuiven als het overleg kan uitdraaien op een machtswisseling. Het was de bedoeling dat de conferentie in Genève nog deze maand zou worden gehouden, maar vorige week bleek dat dat niet haalbaar is. VN-gezant Brahimi mikt nu op december. In Reuver wordt morgen, dinsdag, een stille tocht gehouden... voor het meisje van Drie dat donderdag door haar vader werd doodgeschoten. De tocht is een initiatief van haar familie. De deelnemers lopen onder meer langs het huis aan de zonnedouw... waar de vader na een urenlange gijzeling eerst zijn dochter en toen zichzelf doodschoot. De stille tocht in Reuver begint morgen om zes uur. Het is de bedoeling dat de deelnemers roze kleding dragen en een lampion meenemen. In het gemeentehuis van Reuver ligt vanaf vanmiddag een condolianceregister. In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn gisteravond de MTV Europe Music Awards uitgereikt. De prijzen gingen onder meer naar Katy Perry, Justin Bieber, One Direction en Beyoncé. Grote verliezer was Justin Timberlake, die ondanks vijf nominaties geen enkele award kreeg. De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus werd bekroond voor haar video Wrecking Ball en stak daarna op het podium een joint op. De eindstrijd in de ATP-finals gaat tussen de te Servische tennisser Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic versloeg gisteravond in de halve finale de Zwitser Stanislas Wawrinka in twee sets. Eerder op de dag won Nadal van de Zwitser Roger Federer. De eindstrijd wordt vanavond gespeeld. De ATP-finals in Londen worden gezien als het officieuze wereldkampioenschap voor tennissers.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 Je hebt ook een ontzettend leuke serie uh, gemaakt. Dat was voor de... RWU. Voor de RVU. Mooie woorden getiteld. Ja, zestien delen. Twee jaar lang heb ik een programma gemaakt over taal. En daar ben ik dol op op taal. En uh, nou, die gelegenheid kreeg ik van de, van de RVU. En, en dat, het, het grappige was van die hele serie trouwens... mijn buurvrouw Hanneke Houtkoop, die was mijn redacteur. Die weet alles van sociolinguïstiek... En heeft ook een waanzinnig goede uh, kenniskring en, en een, een, een net... Uh, waar, waar mensen wisten van, oh, die moet je hebben, want die spreekt heel goed... of die heeft een heel leuk onderzoek gedaan. En het grappige was bij het maken van die 16 delen in die twee jaar... dat het nooit een probleem was, a, om een onderwerp te vinden. Die droeg zij wel aan. B, dat het ook helemaal niet lastig was om mensen bereid te vinden. Want als je mensen vraagt aan ze, wil je iets over de VVD vertellen? Dan zeggen ze, nou nee, liever niet. Maar als je zegt, wil je iets over taal vertellen... Ja, heel graag. Iedereen wil over taal praten. Ja. En dat Noem eens wat de onderwerpen die je had. Vieze woorden, vond ik ook wel leuk. Ja, Mooie ja. woorden, vieze woorden. Uh, metaforen, en dan blijkt bijvoorbeeld dat... als je de voorpagina van de krant, heb ik ook letterlijk gedaan... Uh, bekijkt op beeldspraak, want dat is metafoor... dan blijkt het vol te staan met metaforen. Weet je de golf van vluchtelingen die Europa binnenstroomt... En de dijken die opgeworpen moeten worden. Dat is allemaal beeldspraak. En dit zegt ook iets over de mentaliteit van de auteur... of van mensen die die woorden gebruiken. Daar ging die uitzending bijvoorbeeld ja. over. En daar ging eentje over... Uh... Politiek correct, dat je, Die dat is... gaan we uitzenden. Ja, ja, ja, ja. Oh ja, gaan we die ook uitzenden? Ja, oh ja, ja dat is gaan goed. We uitzenden. Die is leuk. Want die... Kan dat wel op uh, radio? Ja, ja, Ik zeg gewoon wie er allemaal in zitten. Dat is Teun van Dijk, de hoogleraar. Uh, huh? Komrij. Gerrit Komrij, Peter van Straat, uh, een redactrice van de Volkskrant voor de ingezonden brieven. Huh? Oké, okay, zullen we ja. doen. Ja. schijnt het nog steeds niet tot Frank Govers te zijn doorgedrongen dat het gebruik van bont uit ethisch oogpunt onjuist is. Het argument dat telkens weer naar voren komt dat bond een natuurlijk product is kan werkelijk als flauwe kul bestempeld worden. De Volkskrant plaatst veel meer brieven van mannen dan van vrouwen. De Volkskrant is in zijn keuze uit een presentatie van ingezonden artikelen en brieven ronduit seksistisch. Oh ja, dit is een uh, typisch voorbeeld van een politiek correcte brief. Kan het nu afgelopen zijn met het gebruik van het woord gehandicapten? Juister is natuurlijk de aanduiding: Mens met een fysieke uitdaging. Dat is een typische voorschijnbrief. Ja? Ja. Ja. En uh, hebben wij er hier nog een van? de heer Minko namens het samenwerkend verzet de dag van de vrijlating van de Twee van Breda een zwarte dag noemde, verschoot ik van kleur, had hij niet kunnen weten dat hij met zijn uitspraak de vooroordelen omtrent zwarte en kleurlingen versterkt. Dus een brief van Carla Brunot uit Amsterdam. Schrijft iemand, ja, en of dit nog niet chockerend genoeg is, ondertekent zij de brief ook nog met de duidelijk uit Duitsland afkomstige naam Brunot. Juist in deze tijd is dit kwetsend. Voorts wil ik alle lezers vragen de Afrikaantjes uit hun tuin te verwijderen en het gebruik van chocolade te laten mijden. Oh, dat is weer een reactie, dus. Of... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, die hou je ook graag bij, natuurlijk. Ja, dat is enig. Zit er een, een, een, een, een tendens in? Is er een. Uh... Een cyclus van meer politiek correct, minder politiek correct of op andere vormen van cycli? Nou, er zit een, een jaarlijkse cyclus in, huh? dus in het uh, voorjaar dan uh, zeggen wij tegen elkaar van nou het is lente, want er komen de eerste brieven over de kievitseieren. En dan komen de brieven over de grutto's, de arme grutto's. En dan in de zomer komen de brieven over dat je dus niet uh, op vliegvakantie mag gaan. Want dat is uh, um, slecht voor het milieu. En bovendien mag je niet naar verre landen gaan, want uh, dat is, uh, bederft die culturen zo. En dan weet je dat het najaar is, want dan komen de eerste brieven over de jacht. Want dat mag absoluut niet. En dan krijg je daarna dus de uh, brieven over uh, Sinterklaas en Zwarte Piet. Waarom is Zwarte Piet nou zwart en... Um, Sinterklaas wit En dan wordt er dus voorgesteld om uh, ook eens een zwarte Sinterklaas te doen. En dan uh, is het al bijna kerstmis. En dan wordt er dus uh, geklaagd over dat er zo vreselijk veel gegeten wordt. En met name ook dieren. En dan uh, is het winter en dan krijg je de brieven over het bond. Ja, en dan zijn de er weer. Dat is een, een vaste cyclus. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wat is nou toch... Politiek correct. Politiek correct is uit Amerika overkomen waaien. Het is een term om voor het gebruik van woorden... die geen aanstoot kunnen geven... Uh, ten opzichte van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is een hele mond vol. Maar als ik dus het uh, woord voor zwarten uh, gebruik kan ik neger zeggen. Dat is geen politiek correcte uh, term. Zwarte is eigenlijk ook niet meer uh, echt correct. En dan... Uh, gekleurde mensen. En dat mocht ook niet... Toen moest dus worden mensen van kleur. Wat ik een hele rare... Uh, uitdrukking vind. Maar dat schijnt op het ogenblik de meest politiek correcte aanduiding voor, ja, ik zou hem zeggen... gekleurde ja. mensen. <laughs> ja, zwart. Uh, alles wat niet wit is, uh, zal ik maar zeggen. Ja. En... Uh, ja, een, een, een bezwaar tegen... Tegen politiek correct taalgebruik is ook het verdoezelende karakter ervan. Uh, ik heb bijvoorbeeld nog iemand uh, gekend, uh, dus zelfs jonger dan ik, een leidse uh, dame, die heeft nog geleerd dat ze het woord sneetje niet uh, mocht gebruiken. Pff, voor snee... boterham. voor boterham, ja. Mm. Ja, dat. Uh... Je begrijpt wat daarvoor... Uh... Nee? Nou, dan laten we het <lacht> maar zo. <lacht> nou, dat is dus ook uh, eigenlijk een vorm van politiek uh, correct taalgebruik. Anno 1930, uh, zal ik maar zeggen. De BTT had toch ook zo eentje? Ja, dus de, de gleuf, dat werd dus inwerpopening. Oh, hè? Voilà. Want, uh, ja, dat gleuf was dus niet meer uh, correct. Oh, hier heb ik er nog eentje. Dat, uh, wij hebben dus een serie in de Volkskrant... En uh, nou schrijft iemand van, hoe komt het dat er in die serie geen vrouwen aan het woord komen en ook geen allochtonen? Een serie over mensen. Daarom. Over mensen, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En dat wordt dus allemaal bijgehouden. Er zijn nu uh, zeven afleveringen geweest en er komen in totaal veertien afleveringen. Dus nu moeten er uh, zeven vrouwen en daaronder wie ook enkele allochtonen en liefst ook lesbische paar. Ja. Mm. Want anders is het niet eerlijk. Ja, dit zijn dus dingen die meer met, met de, de seksen, de verhouding van de seksen te maken hebben. Uh, dus de, de zwarten in Amerika, een emancipatie, uh, die is dus ook heel duidelijk politiek bepaald. Een politiek item, zal ik maar zeggen. Dus daar komt denk ik dat politiek correct vandaan als, als samenstelling. Maar hoe weet ik nou wat politiek correct is? Dat kun je opzoeken in uh, allerlei in, in de woordenboeken. Woordenboek. In, de, in de woordenboeken. Of heel goed opletten in, uh, in de krant. Bijvoorbeeld, laatst nog uh, bleek dat bejaard niet meer een politiek correcte uh, uitdrukking was. Ja, bejaard. Uh, ja, uh, Oude ouder vandaag, vandaag helemaal. Ouder. Uh, die, wat moet het nu? Uh, het, het moet nu ouderen zijn. Meneer de voorzitter, zou ik even wat mogen vragen? Zou u het heel erg vinden om het woord bejaarde te vervangen door ouderen? Nee. Dat vind ik niet erg. Hartelijk dank. Of senioren. Ja. Ik heb wel eens een seniorenflat ergens. Ja, senioren, dat is senior. In plaats oh, ja. van een uh, ouder vandaag. Ja. En daarom is het daarnaast zo belangrijk dat we ook de korting op de ouderenoorden... <lacht> Ja, we kunnen daar wel uh, om lachen, maar je kunt ook, ook goed kijken wat de voordelen en de nadelen van, van dat soort woorden zijn. Maar daar het... zit wel wat in ja, ja. Maar is het nou in. alleen maar beleefdheid of is het, want ik vind het ook een beetje terreur... Ja, maar mijn kinderen bijvoorbeeld vinden allerlei beleefdheidsconventies... als iemand aankijken bij het voorstellen en met twee woorden spreken... vinden ze ook terreur, dat zeggen ze, dat zeggen ze ook. Elke um, voorstel om ons handelen, ons talig handelen, wat te reguleren... heeft een zekere ja, dwangkarakter. Maar hier kun je, je kunt er ook wel voordelen aan, uh, aan, aan verbinden. Als iemand zich... Uh, ontstemd voelt door je woordgebruik, gekwetst. He, gekwetst. Weet. Ja, dan uh, let hij niet meer op wat je nou eigenlijk wil zeggen. Nou, dat is, uh, dat is heel vervelend, want uh, je zegt eigenlijk iets heel anders en je wilt dat die boodschap overkomt. Dus uh, als je de woorden gebruikt die dit gehoor plezieren, dan is dat voordelig. Voor de communicatie? Voor de communicatie, dan verloopt dat makkelijker. Uh, vroeger waren het achterlijke uh, onvollwaardige, wat ik nare woorden vind. Toen waren ze zwakzinnig of zwakbegaafd. Dat mag ook niet meer. Er zijn zoveel ouders die zich schamen voor uh, hun zoon of dochter... dat ze steeds mooiere woorden zoeken. Dus, uh, er zijn zelfs mensen die zeggen... mijn zoon is niet gehandicapt, mijn zoon heeft speciale mogelijkheden. Dus ze draaien ja. het helemaal om. Ja. En, uh, en uh, als ik dus uh, tegen iemand zeg, ik heb een Mongool... Dan, uh, dan, dan, dan zegt de ander, nee, u hebt een uh, zoon met het syndroom van Down. Van down ja. Dan zeg ik, ik, ik heb hem al dertig jaar, ik denk dat ik het wat beter weet dan niet. Ja. Maar dat is een soort van, van mode, je praat daar niet over. En ja. ik denk, waarom nou niet? Dus uh, dat zit dus ook bij dat politiek taalgebruik. Als je dus een, een, een beter woord vindt... dan Emancipeert die groep zich ook sneller die met dat woord wordt aangeduid. Zou het? Dat is zou je beter emanciperen ja, als je African American wordt genoemd. Uh, dat denk ik dus eigenlijk niet. En uh, bewijs daarvan is dat telkens die nieuwe woorden... die voor een, uh, een groep die dus in het verdomhoekje zit, zal ik maar zeggen... Uh, worden uitgevonden... die raken telkens weer besmet als het ware... en dan moet er weer een nieuwe term uh, uitgevonden worden. Ja, want maar wie verzin dat nou, dat, dat, dat politiek correct? Wie verzin je ja, die, dat, die, die, die, die dat zou ik. Daar, daar heb ik dus geen, geen echte studie uh, naar verricht. Maar mijn vermoeden is heel vaak dat er een een laag is van mensen die veel toegang hebben tot, tot media, die ook heel taalvaardig zijn... die niet zelf tot die groep echt behoren, maar die graag daar iets goeds voor willen doen. En die komen dan met dat soort uh, uh, woorden aan. En dat is mij ook een bezwaar dat ik heb tegen, uh, tegen politieke taalgebruik. Dat heeft een sterk bevolkend karakter. Het is niet een kwestie van, van verbieden of, uh, of gebieden. Het is meer een kwestie van dat je zegt... vergeet niet dat dit woord... en er zijn er honderden van dat soort in, in onze taal... als je dit soort dingen zegt... dat dat eigenlijk een overblijfsel is van de vorm van... Autoritair gedrag of van seksisme of van racisme of van antisemitisme zoals die uh, steeds heeft bestaan. En door het gebruik van dit soort woorden uh, kun je mensen kwetsen. De, een bekend voorbeeld is natuurlijk in Amerika, waar je bent gegaan om, om mensen van zeg maar, oorspronkelijk Afrikaanse afkomst aan te duiden als nou ja, noem maar een heel rijtje: Negro, Negro. African, Afro-American, African-American. Dat is de laatste, niet, hè? maar al dan niet met een streepje ertussen. Toen was het zo dat de media dat ogenblikkelijk zonder discussie overnamen... en vanaf dat moment in de New York Times en dergelijke stond gewoon African-American klaar. Nou, dat is dus iets dat zie ik hier nog niet gebeuren. Maar moeten we dat nou uh, toejuichen? Wat is daar mis mee? Ik vind dat. Nee, uitstekend. maar dat rare gedoe over zo'n streep. Dat streep hebben we niet over. Maar het is dus inderdaad, als op een gegeven moment mensen zeggen: We hebben het over Japanese Americans, Irish Americans, al die, weet je wel, mm -hmm. soms ook hyphenated uh, Americans genoemd, weet je mensen die dus op een of andere manier erbij horen. En een bepaalde groep of groepering of de leiders van die groep zeggen... we vinden het eigenlijk een betere benaming om African-American te zeggen... want het staat zo gek met dat afro of zo. Dan uh, kun je natuurlijk zeggen van, is het nou zo belangrijk? Enzovoort. Ja, dat heel moeilijk overdoen. Je kunt ook zeggen, nee, er is een ander principe. En dat principe, dat huldig ik ook. Van, je volgt in principe de naam die de groepering zelf vindt dat het best is. Op dat moment. En dat verandert wel eens een keer. Dat is ook helemaal niet erg. Dat vind ik een heel goed principe. Als de mensen zich daarmee identificeren met de naam en dat geldt... Dus voor ongelooflijk veel groepen in de wereld. Nationalistische groepen, minderheidsgroepen, vrouwen. Al over het algemeen natuurlijk groepen die het in de samenleving eh, niet zo goed getroffen hebben. En als blijkt dat een bepaalde woord wat voor hen gebruikt wordt... in een situatie eigenlijk steeds meer stereotyperend begint te worden... of eh, stigmatiserend begint te worden... en we zeggen we willen eigenlijk best een andere naam... Bijvoorbeeld in Nederland ook met zigeuners, wat ook iedereen gebruikt. staat ook gewoon dagelijks nog in de krant. Maar er zijn een heleboel samenlevingen waar dat woord toch eigenlijk een beetje gek wordt gevonden. ook gypsies. Wat, wat en we negatief... men eigenlijk toch liever bijvoorbeeld een specifieke naam. Wat is negatief aan zigeuners? Kijk, het gaat niet. Kijk, het woord zelf. Daarvoor zeg ik het net ook. Het gaat niet om de woorden nee. of taal. Maar het gaat om het taalgebruik. Ja. En het gaat om het gebruik wat woorden hebben. En als het zo is... Maar als ik zigeuner ja. zeg, dan ja. weet iedereen wat ik bedoel. Precies. En wat iemand anders erbij denkt, mm -hmm. dat, dat ze niet deugen of zo... of dat ze hier niet horen, mm -hmm. veel, heb ik toch op dat moment niks mee te maken wel? Ik vind van wel, want zoals ik net al zei, taalgebruik heeft te maken met sociale relaties. met heeft te maken met de positie die je in de samenleving hebt. En wanneer je het hebt over zigeuners of over negers dan is het niet alleen maar over een neutraal onderwerp... bijvoorbeeld over een tafel of over een schoolbord spreken... maar je praat over mensen en tegelijkertijd druk je een bepaalde positie... een bepaalde houding uit, als nu blijkt. En als je weet dat bijvoorbeeld vrouwen niet meer vrouwtje genoemd willen worden... en als zwarte mensen of Afrikaans-Surinaams of Afrikaans, Surinaamse-Nederlands... hoe je ze noemen wilt, uh, niet meer neger worden, willen genoemd worden... maar zwart, blacks enzovoorts... Dan is het zo dat als je daarvoor dat respect niet hebt, je tegelijkertijd plaatst in een situatie van. Ik heb daar helemaal niks mee te maken wat zij vinden. Ik heb eigenlijk überhaupt met hun gevoelens niks te maken. Ik ben eigenlijk een heel ongevoelig iemand. Dat drukt dat onder andere uit. Heb je het niet over discriminatie uh, tussen groeperingen die uh, gelijke macht hebben? Over het algemeen bedoel je toch in Nederland ook. Uh, discriminatie van minderheden. Mensen die minder te zeggen hebben. En dat zijn, om het even kort samen te vatten. iedereen die geen witte, viriele, gezonde, heteroseksuele man is. Ja, was ja. dat dan? Ja, bijvoorbeeld. He, dus dat is dat, dat is dat rijtje. En dat is dus een, meerder, een meerderheid. Hou jij rekening met uh, uh, gevoeligheden? Ik denk wel dat ik uh, af en toe zelfcensuur toepas. Ja? Ja. Uh, als je bijvoorbeeld een, een, een cartoon zou maken over racisme... dan kom je niet onderuit om een, uh, een racist sprekend in te voeren. En dat werkt altijd als een boomerang. Want dan ben jij de racist die het maakt. Oh, ja. Ik herinner me nog bijvoorbeeld... Kees uh, van in en bier We hebben heel lang geleden... in Hadimassa, hadden ze een serie weersinwekkende gesprekken. Ja, dat, dat werd zo vreselijk. Daar zijn ze mee opgehouden. Want... Verkeerd begrepen. Het werd altijd verkeerd begrepen. Zij waren dan, wat ze ook uh, aan weersinwekkend te bellen, want... Zij bedoel, waren... Zij wilden dat dat de kaak stellen, maar... Het werd, het werd een kwalijk genomen. Dat gaat bijna nooit goed... Tuurlijk heb ik ook mijn bedenkingen... wat Ian Smith doet met... Uh, en die interviewer zegt dan Negers. Oorspronkelijke bewoners... vaak niet helemaal correct, maar... als je dan nou kijkt in de overgelanden in Afrika... waar de uh, Negers... gekleurde mensen hun onafhankelijkheid hebben gekregen... dan zie je dat het daar vaak een enorme bende is. Kijk eens, het is buiten kijf dat onze cultuur een heel ander is... dan die van de Negers. Niet blanke, en het is logisch dat dat van tijd tot tijd botst. Maar, maar als, je de volledige, als je de volledige vrijheid geeft, wat gebeurt er dan? Dat heeft te maken met het cultuurpatroon van de uh, Negers. En dan zegt die interviewer eindelijk met een zucht... Maar daar, heb je, daar, daar gaat het dus he, over, dat woord. Ja, wat ik, dit is nog vrij extreem. maar uh, Veel mensen durven het woord Joden niet te zeggen. Dus die zeggen nooit, bent u een Jood? Want die vragen altijd, bent u Joods? Oh ja. Uh, en, of Joodse mensen. Maar het woord Joden, dat neemt bijna niemand meer in de mond. Zou jij het ooit gebruiken? Ja, ik heb daar ook uh, heel veel aarzelingen over. En, en als ik dat dan denk, doe, zeg ik dan expres wel joden. Maar het klinkt heel, heel naar joden. Maar zou je het ook in een tekst zetten? Daar waar het adequaat is? Of ga je dan maar gewoon Ik, ik het weet, niet allemaal tekenen? Ik uh, denk het wel. Ik weet het niet, hoor. Nee, ik ben niet echt moedig wat dat betreft. En wat vind je van die politiek correcte beweging? Dat je, dat je helemaal geen woorden meer mag... Toelaten in je hoofd zelfs. Ja, ik vind dat vreselijke waanzin. Daar heb ik eh, ja, erg bezwaren tegen. Want, er is een redelijk argument, je moet andere mensen niet kwetsen. In feite, wat jij dus ook zegt. Nou, ik kwets niet graag mensen, nee. nee. Maar, je, als je gewoon negerzigeuners of wat even zegt. En mensen zeggen, ik ben nu gekwetst. Trek ja, het dat dan over... aan? Ja, ik trek het me wel aan. Maar ik probeer dan wel in gesprek te gaan, en te zeggen dat ik dat erg overdreven. Dus toch? Je bent toch wel eens politiek incorrect geweest, begrijp ik? Ja, zeker. wel. Als het... Uh... Ja, de feministen... Ja, nou ja, goed. Daar kan ik inderdaad wel. Hmm. Daar heb ik wel eens schap over gemaakt. Ja. ja, die waren ook een tijd lang vrij heilig, die feministen. Maar het gaat weer over. Het gaat allemaal weer over, ja. <tied> Het taal is handig En niet alleen maar een, een ding. Het is niet een object wat in een woordenboek staat of zoiets. Taal is wat wij doen. Dus als je op een gegeven moment het hebt over Turken... Dan is zeg je niet alleen maar neutraal een woord. Dat vind ik nou zo raar. Daar da da nee, da da da da da <coughs> ga ik dus... Je doet mededelingen. Je beschuldigt ik, mensen. Ik beschuldig niemand. Dus ik zeg ik categoriseer hooguit iemand die uit Turkije komt. Nee, nee, maar wat ik zeg is... Wat ik zeg op en waarom moet is, ik mensen van kleur zeggen? Dat is toch raar? Dat hoef je ook niet per se te zeggen. Noem ze maar gewoon wat ja, ze ja, eet, zei. dan Ja, jij net. Ja, vind ik ook wel. Mensen van kleur vind ik een beetje griezelig. Waarom? Je, allemaal... Gewoon een blanke blank of een zwarte, dat is nou ja, praktisch. Goed. Ja, nou goed. Witte nee, dus... mensen, zwarte mensen, het maakt allemaal niet uit. Je bent er op een gegeven moment wel. Ja, precies daarom. Je bent eraan en ik vind gewoon waar je aan moet wennen. Dat is dus. Waar je aan moet wennen. is aan een heel fundamenteel idee dat taal en taalgebruik. of teksten, of teksten in de krant, schoolboeken, wat dan ook. dat dat niet iets is wat neutrale objecten zijn waar niemand wat mee te maken heeft. Dat zijn dingen die actief worden gebruikt door mensen. Dat zijn dingen die bepaalde effecten hebben. En gebruikt worden in bepaalde situaties, in een bepaalde context. En wat dan zo belangrijk is, is dat je begrijpt... dat een bepaald woord door allerlei associaties... bijbetekenissen krijgt, steeds meer bijbetekenissen krijgt... die bijvoorbeeld, die voor... Iemand anders denigrerend zijn. En daar hou je rekening mee. En ik vind Goed, dus in... dan ga je dus allerlei eufemismen verzinnen. Waarom? Van, van de tering naar de tuberculose, naar de TBC, naar de TB. Je ja. gaat er gewoon dood aan. Precies, nou. Wat is nou het verschil tussen tering en TB? Toch niks? Mm. Ja, om het ondertussen... Er zijn helemaal van dat soort dingen. Ja, en ja. het is bekend dat mensen woorden voor ziektes ontlopen. Ik ken ook mensen die plossing beginnen te praten... wanneer het over kanker gaat. ja. <laughs> maar... Wat hebben negers er nou... nou vind... uh, wat hebben die nou uh, gewonnen met het feit dat ze African-Americans heten? Of mensen van kleur? Kijk, toch niks? Die... In wezen? Dat In wezen is het woord alleen niet zo belangrijk. Maar het is de hele houding. Daarvoor zeg ik steeds, het gaat niet om dat ene woord. Maar het gaat om de ene Nee, dus zeg maar Wat, wat, wat bedoel je? Nou, in, in, in, ik weet nog wel, voordat. Je kunt nu twintig soorten brood krijgen in de broodjeszaak, maar vroeger had je bruin, bruine broodjes, witte broodjes. Dan ging Brit, en, en, en bestelde ik, nou ik wil een broodje osseborst. En dan verzonk ik weer in gedachten, want ik was heel, heel erg in gedachten altijd. En dan stond het voor mijn neus. En dan was. Ik had weer een wit broodje. Ik had dat niet terug, maar van ja natuurlijk heel vriendelijk. Want ik wou een bruin broodje. Maar ik had vergeten om te zeggen dat ik een bruin broodje wilde. Je was een minderheid. Dus ik was een minderheid. Maar ik bedoel, ons waarnemingsvermogen zit zo in elkaar dat we altijd de wereld ordenen in wat normaal is en wat gemarkeerd is. Dus wij hebben... En normaal in, in is de meerderheid. Normaal is, en dat is niet... Dus dat is per, per ordening. Kijk, wij, wij hebben 10.000 naamwoorden. Dus we hebben sowieso 10.000 ordeningen van deze wereld. Dus wij zitten zo in elkaar. En we kunnen niet we, we zijn kunnen altijd de minderheid, minderheid ook. En we zijn altijd minderheden... <lacht> hè, dus als ik... Als ik uh, uh, niet rook, ook, bijvoorbeeld. Ik heb het twee keer meegemaakt. Dus één keer dus dat er... Uh, dat wij een vergadering hadden vroeg en, en toen zat er iemand in de, in de kamer... en toen kwam er, stak er een hoofd uh, om de deur en zei... oh, er is niemand. Nou, er waren twee mensen en wat is niemand. Dus men is in staat om te zeggen... er is niemand en dat betekent niemand voor ons. He, dus ook weer meerderheid, minderheid... want het is iets wat tot jou behoort en wat gemarkeerd is... Nee. Nou, dus wij zitten op een hele fundamentele manier... te markeren. Te markeren. En we doen, dat, we doen dat systematisch ongemerkt... en dat is onze enige manier om te overleven... om de, überhaupt ordening te krijgen. En als die meerderheden zich bundelen tot tot machtblokken, dan krijg je een heel andere situatie. Maar dat is voor een taalkundig niet zo relevant. Ik bedoel, het mechanisme Precies. is zo verankerd in het menselijk... Uh, wat vertelt uh, ons wat, wat dat betreft... ten aanzien van taalgebruik? Als je zegt, van, nou, ik wil graag rekening houden... met het feit dat ik andere mensen niet wil kwetsen... Nou, door dan passen je je taalgebruik aan. Maar dat willen, dat is het enige wat we willen... Ja, maar dat gebeurt automa automatisch. Ik bedoel, iemand die... Uh, of je zorgt dus dat... Kijk, als het niet een probleem voor je is... dan uh, komt dat ook niet tot uitdrukking in je taalgebruik. Dus als ik... Uh, als ik uh, uh, uh, niet-blanken uh, volstrekt evenwaardig vind... Ik vind het een non-issue. Een rassenissue is voor mij een non-issue. Nou, ik behandel dus mensen ook zo. En als ik dus mensen zo behandel... Uh, hebben ze ook geen last van bewoordingen die ik, die ik gebruik. Want ik richt mijn taalgebruik... Dus zo in zoals ik mensen behandel. Dus ik heb geen enkele reden om, om, dat, uh, om daarvan te zeggen. Nou, okay, dat, uh, dus pas als je, als je echt van mening bent, bijvoorbeeld... Hè, dus die, die uh, republikeinen in Amerika, of de hele rechtse republikeinen... dat zwart minder is dan blank en je, je bouwt daar politieke macht op... dan komt dat in je taalgebruik. Dat is natuurlijk een heel andere kwestie. En is het omgekeerd dan niet het geval? Dat als je het eruit bandt... dat je er ook een beter mens van wordt? Als je racistisch staat nee, zou die vermijden. Die, die republikeinen beïnvloed je voor geen millimeter daarop, daardoor. Door je nee, maar als, je jezelf, als jij jezelf, als je, je realiseert dat je een onderdrukkende meerderheid bent. Ja, maar zo percipieer ik mezelf niet, zo ben ik ook niet en zo wil ik ook helemaal niet zijn. En nee, maar dat komt omdat je een onderdrukkende meerderheid bent. Ja, dat Daarom denk niet. je dat, zo. Nee, dat geloof ik niet. Dat, dat zeggen niet. ze. Ja, maar dat zeggen ze, maar dat is, ik vind dat een volstrekt onnauwkeurige weergave van de, van de, Het de werkelijkheid. Het is omdat jij die macht hebt, daarom kan je er zo uh, weggooierig over doen. Ja. Het ja, gaat erover nee, dat nee. andere mensen die, hebben, die worden onderdrukt, die krijgen die banen niet, uh, die worden vanwege hun seksualiteit afgekeurd of vanwege hun huidskleur. En die last heb je allemaal niet. Dus dan kan je ook makkelijk zeggen van ik heb onge, uh, ongebreideld toegang tot het lexicon. Nee, maar ik denk dat, niet op het, dat, het op, uh, dat het uitgevochten moet worden op het niveau van de taal. Ik denk dat, je, dat de taal vanuit de taal is het de verkeerde toegang Je moet dus de. de je moet dus in de politieke beslissingen die je neemt... en in de maatregelen die je neemt als regering... daar moet je dus dingen veranderen die, die noodzakelijk zijn. Dat is ook veel effectiever. Want dan past het taalgebruik zich daarvan aan. Dus de mensen die dus dat politiek taal, het correcte taalgebruik propageren... die beginnen bij het verkeerde eind. Ja, het mag misschien een beetje overdreven klinken... maar we houden rekening met dit soort dingen... want... Het heeft te maken met de identiteit van de andere groep. Het heeft te maken met allerlei andere zaken. waarden zelf. Precies, duizend dingen, ja. En er zijn gewoon allerlei dingen. die, En er zijn ook normen en waarden over die zin duidelijk. Er zijn allerlei scheldwoorden voor Joden. In principe ja. is het zo dat mensen die in Nederland terecht niet meer gebruiken. En het uh, waren uh, beter dat het ook zo uh, voor allerlei andere groepen uh, uh, gebeurt. Dat wil niet zeggen dat er niet op Joden gescholden wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen antisemitisme bestaat. Dat wil niet zeggen dat er allerlei andere groepen. De geschiedenis bewijst dat de vergelijking met de Joden... in deze rijtje altijd een beetje ongelukkig is. Ik bedoel... Uh, uh, ze hebben een recht op een uitzonderingspositie... die met heel veel bloed en ellende betaald is. En uh, dat iemand... Een rotkatholiek is, dat vind ik dat je moet kunnen zeggen, maar een rotjood is toch iets moeilijker. Dus dat is, eigenlijk is dat je limiet. Daar ligt de grens. Katholieken, vrouwen... Nee, daar ligt geen grens. Het is gewoon een uitzonderingspositie. Ja, ja. Ik vind dat een ongelukkige vergelijking. Ik vind Aha. dat appels met peren vergelijken. In hun uh, geval. Men mag zich daar niet achter verschuilen. Men mag, men mag nooit dat argument gebruiken van... vervang dit, als je ja. zo noemt, hè? eens door Jood... wat een heel vaak gehoord argument is. Dat vind ik een, een zeer valse, hypocriete bewijsvoering. Dat, en, en dus, dus al die andere mensen die zich gekwetst voelen... die moeten zich daar, mogen zich daar ook helemaal niet aan spiegelen? Aan spiegelen, maar als het leerzaam is, mag het van mij. Maar ze mogen zich daar niet aan optrekken en niet achter verschuilen. Dat vind ik, dat vind ik lafhartig. Dat vind ik... Uh, uh, voordeel trekken en een slaatje slaan... uit een, een, een onuitsprekelijke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. En als je nou uh, Teun van Dijk die zegt bijvoorbeeld... Uh, uh, dat je uh, mensen die in een achterstandspositie zijn... die niet de kans hebben die de witte, witte viriele, heteroseksuele man heeft... Ja. Uh, die, moet, die moet je met respect behandelen... en dus moet je rekening houden met hun gevoeligheden. Ja, ik weet niet hoe hij daar komt. Dat, uh, nou, uh, omdat wij witte nederlanders zijn kunnen we ons niet voorstellen hoe gekwetst al die gemarkeerde minderheden ze, uh, zouden zijn door ons taalgebruik dus de hoorder maakt uit wat de spreker mag zeggen mm -hmm. ja, ja ik vind dat onzin natuurlijk maar, de, uh, maar het is uh, voor mij zo'n evidente onzin dat ik nou, nauwelijks realiseer waarom dat ook on, waarom dat onzin zou zijn dat, uh, uh, ja, ik vind het woord witte Nederlander al zo vies, weet je. Dat, uh, een heel onsmakelijk woord. Stel je voor dat ik de hele dag bewust over straat liep... om het feit dat ik een witte Nederlander was. Ik, zag hem heel, ik zag, zou me heerlijk. Ik zou onmiddellijk een bad in willen. Weet je? Voel ik me besmet door. Dat, uh, uh, en ik, heb, uh, ja, ik denk toch dat die mensen meer problemen hebben daarmee dan ik. Dat, uh, en toch dat het een soort crypto-racisten zijn. En dat ze zich altijd bewust moeten zijn dat ze of ze zich wel netjes gedragen... of ze zich wel keurig uitspreken. Ik heb geen last van vooroordelen en ik, ik heb geen moeite met negers. Ik ben dol op negers. Mijn beste vrienden zijn negers en vrouwen. Nee, maar het leeft niet zo. Ik, ik, ik, ik zie dat niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, eh. Maar jij zegt dat zijn ze crypto-racist. Je bedoelt dat. Mensen, mensen... moeten mij er altijd een patent maken dat iemand een andere kleur of een andere geloof heeft. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, daar hou ik geen rekening mee. Dat voel ik niet. Dat, dat, dat, ik zie niet. Gewoon in mensen in mensen. Ik hoef me dat niet bewust te maken. Oh. oh ja, dit is ook een aardige brief. Het ging over exhibitionisme. Exhibitionisme wordt ons opgedrongen. Exhibitionisme is geen vorm van lichamelijk seksueel geweld... maar wel degelijk van geestelijk seksueel geweld... omdat we er niet voor kiezen met zo'n lul geconfronteerd te worden. Wat moet je daar nou mee? Met zo'n brief eigenlijk. Ja, nee, ik bedoel, de, de, de, de, wat je dus moet zeggen... is natuurlijk even kijken en dan zeggen van... God, dat lijkt wel een lul, alleen kleiner. <lacht> Eh, goed, dat was de aflevering Politiek Correct in de serie Mooie Woorden... die Theo Uitenbooghard maakte voor de RVU in 1994. TV op de radio. Kan best. Alleen mis u natuurlijk die naamtitels. Dus ik dacht ik soms even op in volgorde van Opkomst. U hoorde uh, Margot Mignon, redacteur van de Volkskrant. U hoorde ook als laatste. Uh, Neerlandicus Frank Jansen, journalist Gabriel de Wacht. Hoogleraar tekstwetenschap Teun A. van Dijk. Tekenaar Peter van Straten, hoogleraar linguistiek Henk Verkuil. En last but not least, u herkende zijn stem vast, Gerrit Komrij. En oh ja, nou dit staat dus allemaal uh, uh, naast allerlei ander fraais op die uh, vier DVD-stellende box, die Beeld en Geluid heeft uitgebracht uh, over het rijke œuvre van Theo Uitenboogaard in de serie Dutch Documentary Collection. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. U weet, uh, Jan Emmaus heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand... en is ingedeeld in drie fragmenten. Als u het na het eerste fragment al weet... dan, uh, nou, dan kunt u maar liefst uh, drie knijpkatten winnen... en na het tweede nog twee en na het derde nog maar eentje. En het telefoonnummer, gratis telefoonnummer is 0800-1121. En uh, ik, ik vind het heel leuk als u belt, maar ik wil ook van u een culturele tip. M mag zo breed en zo wijd zijn als u het maar kunt bedenken. Maar iets wat u mooi vindt. En wat, u, wat leuk is om te delen even. Goed, hier komt het eerste fragment. Eén roman heeft hij op zijn naam staan. We dachten dat het er meer zouden zijn. Waarom weten we niet? Misschien omdat hij zelf groter was dan alles in zijn omgeving... en ver daarbuiten. Zo iemand dicht je een enorme oeuvre toe. Nou, heeft hij meer dan genoeg geschreven, hoor. Maar goed, die ene roman. Overal bekend trouwens verbaast ons dus een beetje. Wel een heel goede roman, hoor. Autobiografisch, riepen zijn giftige kritikasters. Nou, dat interesseerde hem niet. Want iedereen mocht van hem alles zeggen. Ik mag het misschien met je oneens zijn. Ik zal met hartstocht je vrijheid om je als een hufter te gedragen verdedigen. Dat zei hij. En terecht. Nou, 0800 112. 1121, ja, soms ga ik twijfelen. Uh, als u het denkt te weten, en kom op met die tip, hè. Wat gaan we draaien? Oh ja, die had ik nog staan. Uh, ja, Lou Reed, ik vind dit toch gewoon een heerlijk nummertje voor de nacht. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now Good night, ladies Ladies, good night It's time to say goodbye drinking your tequila but now you've sucked your lemon peel dry so why not get high high and high? good night ladies ladies good night good Ladies, good night It's time To say Goodbye Good night Sweet ladies All oh, Ladies, good night It's time to say long it's time but now it's time to get high come on let's get high, high high and good night lady in my other half Oh, it must be something I did in the past Don't it just make you wanna laugh It's a lonely Saturday night Oh, nobody calls me on the telephone I put another record on my stereo. But I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now, if I was an actor or a dancer who was glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of Starbreak. Is alles om mijn hart Wie heb ik aan de telefoon? Meneer de Jong! Jelle, Jelle de Jong, goeiemorgen. Jelle de Jong, goeiemorgen. Eentje van uh, Noord-Nederlandse afkomst? Ja, dat kan ik horen. Ja. <laughs> nee, ik ben Grunningers. Oh, uh, ik oh, ben Fries. Fries van Bopa. Oké. Het ritme met een pipedel. Het correcte taalgebruik. <laughs> ik ken een man die nog steeds. Niet Duitser wil zeggen, maar die het nog steeds over Mofrika heeft. Oh, nou, dat, vind ik, dat mag ik wel zeg. afgelopen zijn. Ja, dat moet afgelopen zijn. Lijkt me wel, hè? Want ze zijn meer normaal de laatste tijd keuriger als Nederlanders, hoor. Lijkt me wel. En ze hebben veel meer geld over voor cultuur dan wij. Ha! Ja. Nou goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, wie dacht u dat het was, meneer uh, de uh, Jelle? Ja. Ik dacht van Jan Kramer. En, uh... Die gebruikte ook zeer... On, uh, onpolitiek uh, taalgebruik had hij. <laughs> dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar hij heeft wel meer geschreven dan één roman, hè? Ja, maar toen was het ik, Jan Kramer. Twee. Enige die ik ken. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, ik nee, vind dus... het wel, aard, wel, wel, wel uh, grappig gevonden. Ja. Uh, maar het is hartstikke fout. <haha>. Ja. Maar meneer, maar Jelle, wat is je culturele tip? Culturele, ja, uh, ik ben tot de conclusie gekomen dat... Uh, Muziek uit de, negen, uit de zestiger, zeventiger en een beetje tachtiger jaren... dat was kwaliteit. En de rest, de elektronische troep is troep. Is troep. Is geluid. Is geluid. Ik heb geleerd toen ik geluidsechnicus werd... het eerste wat ik leerde was... muziek of instrumenten zijn ter imitatie... versterking en verfraaiing van de menselijke stem. Ja. En toen dus elektronica erbij kwam... Toen werd dat uh, verkracht, eigenlijk. Oh, wat jammer dat u dat vindt. Want ik vind dat er... Uh, uh, akoestische instrumenten, ja. prachtig. Maar alles heeft zo zijn kwaliteit. Die harmonischen, ik. die kunnen niet gemaakt worden door elektronica. Het is of dit, of dat. En het is met film en video hetzelfde. Met film heb je 120 groen... Waar je bij video 10.10 hebt. Oké, okay, goed. Zo leg ik het uit. Oké, okay, Jelle. Nou, uh, uh, blijf luisteren. Misschien weet je het na de tweede fragment wel. En bel gerust nog een keer. Ja. Hey, okay. nacht hè? Daag! Hallo, hoi. Uh, Michael of uh, Michael? Zeg maar Michael. Michael. Hi, Michael. Uh, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het kader Apollo is. Waarom? Uh, omdat ik hem een keer in het wild gezien heb... bij zo'n bevrijdingsfestival hier in Rotterdam. Ja? En uh, toen deed hij die uitspraak, toen zei hij... ik ben het niet eens met Geert Wilders... maar ik zal alles doen om zijn vrijheid te verdedigen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, uh, uh, Kader Abdullah heeft natuurlijk wel meer dan één roman geschreven... dus dan, dan had je kunnen weten dat hij het niet is. Dus uh, helaas, het is fout. Ik vind het wel grappig dat je, dat je dit nu even te sprake brengt, want dat klopt natuurlijk dan... Maar het is dus toch fout. Uh, wat is jouw tip? Mijn tip is uh, Eindhoven Glow. Dat duurt nog tot, uh, als ik het goed heb, tot de met de 15e. Wat is dat? Tot met de... uh, dat is een festival in uh, Eindhoven. Dat is verdeeld over meerdere wijken, waaronder ook Strijp. Ja? Maar ook het uh, centrum van uh, Eindhoven. En dat, uh, dat is een festival dat bestaat uit allemaal uh, verlichte objecten en ook objecten die zelf licht geven. Uh, dat varieert van lichtgevende uh, viszakjes, waar dus uiteraard geen echte goudvis in zit, maar uh, een, uh, een gekleurd object. Ja? Tot en met uh, gebouwen die uh, verlicht worden in uh, allerlei sprookjesachtige kleuren en tinten. Ik, ik, en ik neem aan dat met... jij bent wezen kijken, Michael. Ja, ik ben gisteren geweest kijken. En uh, je hebt ook bijvoorbeeld ook een, uh, een soort een, een draak. Die wordt gemaakt uit een uh, spuitende fontein. En die wordt aan alle kanten belicht. En dan krijg je een soort, het lijkt net een hologram. Uh, en dat wordt dan een draak. En dat is ook heel erg bijzonder. Dat is echt, uh, ik vind het, ik ben verleden jaar ook geweest. En het is ieder jaar weer voor de helft hetzelfde en voor de helft anders. Nou, wat leuk. Oké, okay. hartstikke goede tip. Dankjewel. Ja, niks te danken. Dus nou. ik zou zeggen, uh, ga kijken. Ja, goeien nacht hè. Goede nacht. Tot ziens, dag. Want we moeten gauw door, en omdat ik zie dat de tijd vliegt... Uh, het volgende fragment. Machteloze woede. Die moet hij overal veroorzaakt hebben. Want hij maakte verbaal gehakt van alles... waaraan ze in zijn land zo gehecht waren. En zijn. Status met name. En niet alleen verbaal ging hij volstrekt zijn eigen gang. Uh, zo verdeelde hij zijn landgenoten in twee groepen. Ze haatten hem of ze hadden hem lief. Hij was zich er uiteraard van bewust dat hij zijn vijanden van levensgevaarlijke munitie voorzag En die zouden ze gebruiken ooit. Hij had ervoor op de loop kunnen gaan, maar moet gedacht hebben... ik heb te maken met hogere waarden dan jullie. Ik red me wel. 0800-1121 als u denkt te weten en dan gaan we... Oh ja, kijk, uh, even helemaal allemaal je bed uit of waar, waar je dan ook bent... en even lekker dansen met Nick van den Berg, oftewel Prinsenkind. Ah, dat is voor meneer Jelle. Oh, dat vindt ik helemaal niks. Wal je handjes dicht en luister eerst Laat je gaan in de duisternis Wal je handjes een bit voor vergiffenis Maar doe het op de beat, want de duivel is Op de dansvloer, hij is in de discotheek Dit is de club waar de dominee party breaks Prins een kind op de dansmachine Doe je motherfucking dansroutine Doe een stapje naar links en een stapje naar rechts Doe een dansje en fuck wat je papa zegt Fuck de tijd, fuck de regels die je zijn opgelegd 재미, wil ze kent dat deze op de dansmachine oh. Doe je motherfucking dans team Doe je handjes in de licht en ik laat je zien Hook die dansmachine bedien Op die dansmachine bedien Op die dansmachine bedien Doe je handjes in de licht en je mag misschien oh. Met je vriend's op de dansmachine Dit is een grote day toen hij de disco schiep Ik ben de dansprofeet die over water liep Die voor je zonde stierf, ik ben Maria Dat oh. Dans voor de goede header als een kudde dans, Dan dans met de duivel en het geniep Dans met de duivel aan plein publiek Vind kind op de dansmachine, nahh! Doe je motherfucking dansroutine. Kom maar lekker twerken op dat dansmachine. Druk maar op die knop, druk maar op die knop en bedien. Devil rhymes in the club, I wil je billen zien. I is bloody fucking serious. Ja, nou, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt zo'n lekker loopplaatje. Heerlijk. Maar goed, dat zullen we niet alle luisteraars vinden. Maakt me niet uit. Sebas, goedenacht. Hey, ehm um, nou ja, zeg maar wie jij denkt dat het is. Bartjebot. En waarom denk je dat? Ik zag hem uh, bij Paul Witman en daar ging het uitgebreid over. Over? De eerste roman van uh, Bartjebot. Ja, maar, wa wa ik bedoel, hoe maar wat is de link met wat, je, wat ik nou voorlas? Ehm. Um, de link met wat je net uh, voorlas. Uh... Maar ja, het enige, uh, wat ik uh, het, het eerste wat ik hoorde was dus die, uh, dat het de eerste roman was. En dat iedereen dacht dat hij meer geschreven zou hebben enzovoort. En dat was uh, letterlijk wat er... Uh, oh ja, oké, okay, goed. Nee, hij, heeft voor, hij heeft voor het eerst een roman geschreven, maar hij heeft al heel veel geschreven. Maar de, de, de persoon die we zoeken heeft... Uh, maar één roman geschreven. Oh, en en het, uh, is het is trouwens uh, iemand die niet meer onder ons is. Dus, nou, Sebastus, oh. dat is helemaal niet goed. Maakt niet uit. Dat kan niet zijn, dat kan nee. niet zijn. Geef me even je culturele tip. Uh, de Midwinterfair in het Agion. Dat is een uh, fantasy-evenement. Daar uh, komen allemaal fantasy-liefhebbers op of uh, met een uh, leuke burgers erbij en zo... Uh, Volkmuziek is erbij, uh, zoals uh, rapalje uh, dat soort. Uh. Oké, okay. uh, zeg uh, nog uh, eventjes waar het is? Het Agion, uh, midwinterver. Een Agion dat ligt? Het Agion bij alfenan Rijn. Oh, alright. En wanneer is het? Uh, is, ik dacht het derde weekend van december. Ik kan er een week na zitten, maar. Uh, maar jij gaat erheen, december? Sebas. Ik denk het wel. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor de tip. nacht, hè? Hi. Hi. hi. Ben. nacht, Ben. nacht. Wie denk jij dat het is? Ik denk Voltaire. En waarom Voltaire? Omdat volgens mij dat helemaal fout hebben. Ik dacht dat dat degene was die als eerste zei: Ik vecht voor je recht om te zeggen wat je wil. Ook al ben ik het niet met je eens. Ah, oké. Okay. Ik weet niet of hij de eerste was. Maar um, um, um, um, Voltaire heeft ook meer dan één roman geschreven. Of uh, roman, ja. Uh, veel toneel geschreven. Ja, dat was mijn gokje. Dat wist okay, ik niet. Oké, nee, uh, goed. Dus helaas, Ben, het is ook fout. Uh, nog even snel jouw tip. Dat is Ray Donovan, de serie. Oh, die ken ik niet. Dat is is die... Nou, die is pas dit... Sinds de zomer is die pas uit. En de vader van Angelina Jolie... Die speelt daar echt de meest foute opa die je ooit gezien hebt. Wie is het ook weer? En dat doet hij. Die... Ja, dat doet hij zo verschrikkelijk goed. Ik wist eerst niet wie het was. Dus ik ging die acteur opzoeken. Ja, maar die ken ja, ik niet. Ja, dat is eh, toch een hele bekende, eh, bekende acteur. John, zeg, huh? zeg even hoe die heet: John, John Voigt. Ja, John Voigt. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is een heel goede acteur. Ja. Oké, okay, nou fijn. Bedankt voor de tip. Hey, dag Ben. Graag gedaan. Doei. Ja, doei. Eh, we gaan door met het derde fragment. En hij redde zich dus niet toen zijn verliefdheid uitlekte. Had hij maar geleefd in de tijd van Seven Fry. Die heeft hem overigens ooit gespeeld. In zijn tijd heette zijn misdaad Sodomie. Twee jaar cel maakte een mentale reus-kreupel. In een lange brief aan zijn ex-geliefde legde hij het allemaal nog eens uit. En na zijn vrijlating werd hij nooit meer de oude. 46 mocht hij worden. Wat wilden zijn vijanden nou eigenlijk kapot maken? Niets waarschijnlijk. Want ze wisten dat hij een onverwoestbare geest had. Ze wilden hun onmacht compenseren waarschijnlijk. Tussen bewondering en haat loopt kennelijk een heel dunne scheidslijn. Nou, nu is het heel duidelijk. 0800-1121. Als u het denkt te weten en stop er een mooie culturele tip bij. En we gaan naar luisteren. Oh ja, gewoon even wat softe meuk van Jack Johnson. Well, your mama made you pretty and your mama made you sweet Your daddy gave you daydreams and my cushion and your seat Mama gave you those windows to your beautiful soul Your daddy got more love for you than you could ever know Oh, oh, you remind me of you Yes, you do now You remind me of you Yes, you do Baru, baru, baru Ooh. Well, your mama made a promise That your daddy's gonna keep Forever's how long Your mama's gonna love you. daddy made you messy And your mama made you neat Forever's how long Your daddy gonna love you. mama made a clone So she won't be alone When the boys and me are getting So out of control Oh, oh You remind me Of you Yes, I do You remind me of you. Yes, I do. Baroo baroo baroo. Mm -mm. Yes, I do. Baroo baroo baroo. Mm -mm. When you cry, when you cry, will you? Je mama's gonna draw your eyes When you cry, when you cry, will your mama's gonna dry your eyes And your daddy's sure to try But only mama's gonna draw your eyes But your daddy's sure gonna try Jack Johnson was dat Siko? Wie ja. denk jij dat het is? Nou, dit is natuurlijk hartstikke fout, Anton de Kom. Wij slapen van Suriname. En waar, waar, waarom, waarom zeg je dat, Anton de Kom? Het slaat inderdaad ja. helemaal nergens op. Uh, inderdaad, maar jij had een tip gegeven. Hij is niet meer onder ons. Ja, hallo. Maar je moet ja. ook wel luisteren naar wat ik vertel. Oh god, je hebt gelijk. Hè? Dus dit slaat nergens op. Dus kom maar gauw met je, met je culturele tip. Dat is het Museum van Volkenkunde in Leiden, ja? Mekka. Wat, ben je zelf geweest? Nog niet. En, en wat wel. is er allemaal te zien? Het gaat, uh... het gaat over de islamitische cultuur. Oké. Okay. Nou, als je nou uh, volgende week gaat... en uh, vertel ons dan de volgende keer uh, hoe het was. Beloof als je dat? Ik, als ik er doorkom, dat lukt niet of dat. Nee, okay. weet je. Maar goed, mijn collega's luisteren nu mee... want ze zijn al vooral op de hoogte dat ik regelmatig bel. Ja, je belt een <laughs> beetje te vaak, hè, is denk ik al. Goed, hè. Oh, oh, goed, ik bel niet meer. Dat is heel goed, dan bel ik niet meer. Nou ja, wat je wil. Goeienacht, nee. hè. Dag, hoor. Daag. Uh, aan de telefoon, Salome. Goeiedag, mevrouw. Uh, ik dacht uh, de marquise de Sade. Alleen, ik weet niet precies de context, want ik val midden in uw uitzending. Oh, hoe bedoel je? Maar uh, op basis waarvan belt u dan? Op wat ik, wat ik gezegd heb? Uh. Nou, ik dacht dat er een vraag gesteld was die uh, ja? uh, beantwoord moest worden. Dus ik dacht uh, de maar schrijver, de uh, marquise de Sade. En waarom denkt u dat? Ik dacht dat ik een fragment hoorde, ja. dat bracht me op het idee. Echt waar? Ik vind het ja. zo raar dat het... Uh, het is helemaal niet goed. Nee, het is helemaal niet nee, goed. Nee. Maar uh, dat niemand het geraden heeft, nou, dat is heel vreemd. Maar ja. oké, okay, het is niet anders. Wat is uh, uh, uw culturele tip? Nou, Joger van Leeuwen, uh, de agro-literatuurprijzen, het, het feest van het begin. Heeft u het al gelezen? Ik ben op drie kwart. En hoe vindt u het? Ik vind het een fantastisch boek. Dus een terechte ook winnaar. de Franse revolutie. Ja. Dus erg goed. Oké. Okay. Nou, leuk om te horen. Uh, bedankt voor het meedoen en goeienacht. Dag. Dank u wel hoor. U ook, dag. Nou, dat is toch... Oh, ik heb nog één beller. Oh, wie weet. Ja, Martine. Ja, dat klopt. Oh, ja, dat is iets... Nou, je kan niet voorbij laten gaan, want ik weet het gewoon. Dus zeg het maar. Oscar Wilde? Ja, en, wa en wa wa waardoor wist je het? Wat... wat... Uh, nou, het werd gaandeweg duidelijker. Uh, toen je zei, hij is niet meer onder ons. Toen dacht ik, ja, uh, Gerrit Komrij, maar nee, ook niet. Nee, hm. uh, maar is het goed dan? Ja, het is hartstikke goed. Het is helemaal goed. En toen hij natuurlijk die derde tip met De, de Profundis... dat hij heeft geschreven ja. uit de, vriend uit de oh, het gevangenis. Dat is toch hartverscheurend? Ja, hartverscheurend. Uh, dus nou ja, ik wist helemaal niet dat hij maar één roman geschreven had. Maar wel dat hij heel veel geschreven had. Heel veel one-liners ook. Precies. Uh, en dat was ook yeah. de verbazing van Jan Emaus, want die was, ik zei van, goh, kom je nou op Oscar Wilde om die als uh, te kiezen deze week? Hij zei ah. dat komt eigenlijk door die documentaire die Stephen Fry heeft gemaakt. Oh ja, oh, Stephen uh, Fry, dat vond ik ook grappig. Want ja. dat is natuurlijk die manisch-depressieve komiek. En als hij in de tijd van die had geleefd, dan was hij misschien niet zo, had hij het misschien niet zo moeilijk gehad. Natuurlijk niet, want hij is ook homoseksueel. En hij heeft net een, een, een hele grote documentaire gemaakt: dat hij helemaal dwars over de wereld uh, oh? naar homohaters gaat. Om, om ze te vragen hoe ze toch bij dat idee komen dat het allemaal niet goed is. Oh, dat weet ik allemaal niet, want ik kijk oh. naar de Nee, nee, nee, nee. Ik, dit, dit kan je volgens mij... Je kan hem helemaal zien op YouTube, uh, is hij te zien. Ja, dus, dat uh, ook al, is toch wat? Oh, dat me. maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. Maar goed, je hebt het goed geraden. En uh, uh, hij zei... Nou, nou, nou, Jan Emousi zei ook... Die was ook verbaasd dat uh, Oscar Wilde uiteindelijk... maar die ene roman heeft geschreven. The Portrait of Dorian Gray. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, en uh, dat hij is ook zo prachtig vond. Depo... Nou, ja, oh, dat is, is. Profundis, clama, dat is E. Profundisclamavia. Dat is zo prachtig is dat. Ja, okay. um, Martine, uh, je moet even aan de lijn blijven. Want ik zie nee, het... want ik mag toch een culturele tip geven. Oh zeggen. ja, oh ja, heel graag, ja? Uh, dat is de Vrouwenleven ontlieben van Robert Schuman. Ja. Uh, volgende week in Middelburg. Jeetje, ga je daar omheen. Daar woon ik. Oh. <lacht> om het kort iemand ben ik toch. Ja, ja en, nou. ik, en ik speel de pianopartij, dus het zou leuk zijn. Oh, oké. Okay. En dat is een hele mooie zangeres. Ze zijn nog aan het hart aan het oefenen. Volgende week donderdag uh, ongeveer om twee, uh, twee uur. Uh, Zeeuwse Gronde. Kijk maar op de website van de Zeeuwse Gronde, daar vind je het wel. Nou, hartstikke goed, Martine. En blijf jij nog even aan de lijn, dan noteert uh, Liz je gegevens... en dan krijg jij een knijpkartje toegestuurd. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik okay. En ik ben blij dat je gebeld hebt. Hey, ja, goeie nacht, ja. hè? Dag ja. Er.